Jelle Seubring met het NOS-journaal. CDA-leider Bontebal wil dat het kabinet zorgt voor een veilige locatie voor verkiezingsdebatten. Hij reageert daarmee op het besluit van PVV-leider Wilders, die vanwege zijn veiligheid zijn campagneactiviteiten voorlopig pauzeert en ook niet naar debatten komt. Bontenbal vindt het zeer ongewenst dat er nu geen debat mogelijk is met alle belangrijke partijen. Volgens RTO Nieuws is de plek waar het debat morgen gehouden wordt... veilig en goedgekeurd door de politie en de NCTV. Ook het aanbod om via een videoverbinding mee te doen aan het debat... is door de PVV afgeslagen. In het centrum van de Duitse stad Gießen, niet ver van Frankfurt, zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De schutter is op de vlucht geslagen, meldt de politie. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend... Volgens de politie lopen de inwoners van de Duitse stad Kiezen geen gevaar meer. Vastgoedinvesteerders verkopen massaal hun huurhuizen. Vorig jaar verkochten ze ruim 27.000 woningen meer dan dat ze kochten. Bijna de helft van de particuliere investeerders zegt dat ze de opbrengsten daarvan opnieuw willen investeren, maar dan wel buiten Nederland. Dat blijkt uit een enquête van nieuwzuur waar ruim 500 vastgoedinvesteerders aan meewerkten. Met name Spanje is populair. Door de invoering van de wet betaalbare huur... mogen verhuurders niet meer zelf de huurprijs bepalen... en is het verhuren van woningen minder rendabel geworden. Meer dan een half miljoen Palestijnen zijn inmiddels teruggekeerd naar Gaza stad... sinds het staakt het vuren dat gistermiddag van kracht ging. Ook in andere delen van Gaza keren Palestijnen terug. Het staakt het vuren hield vandaag stand. Het is nog niet duidelijk wanneer Hamas de Israëlische gijzelaars vrijlaat. Hamas heeft daar tot maandagmiddag 12 uur de tijd voor. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen opnieuw een grijze dag met kans op regen en een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Here is stranger danger Stranger danger Oh, here he comes, what a cheat Telling me I'm mysterious And that is curious many lies, does a fisherman need? Are you a fireman, cause You want a lover and it's plain to see You don't look like a lover to me You don't look like a lover to me You're not a lover to me You're not a lover to me the stars. I know it's calling to tell me that you're full of it. I take a little bit bit far. Ik dacht dat ik met een plaat zou moeten beginnen. De eerste keer. Uiteraard met een plaat, maar met een plaat van Princess Frecia. Met Soul Persona. Soul Persona is een producer uit, uit Engeland. Princess Frecia komt uit Australië, de Gold Coast. Verhuisde naar Brighton een aantal jaar geleden. En samen zijn ze een soort body and clite van de, van de funky soul muziek. Helemaal geweldig. Ik denk niet dat je ooit van haar hebt gehoord. Dat ik, kan ik wel stellen. Um, en dat is waar dit programma over gaat. Het programma gaat over... ...waanzinnige muziek... ...van mensen waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. En dat is wat... ...dit programma is. En uh, ik durf bijna niet de titel van het programma te noemen... ...want het is een beetje nepotisme. Het programma heet Boskamp. Het had ook Boskamp een Koper kunnen heten, ja. Maar... Ja... Ik, uh, ik ben nu uh, eigenlijk alleen maar een soort ober. Ik uh, moet het <lacht> aangegeven, Dus uh, ja, meer, meer ben ik niet. Ik ben een soort Frans van de in deze uitzending. En dan mag jij ze intikken. Dus ja, dat, dat, is helemaal, uh... dat is helemaal geweldig. Ja. Nou, maar, maar het, introductie, ik kan er niet meer over vertellen. Dus mensen die je niet kent, daar draaien wij de muziek van. Waanzinnige muziek. Ja. En, en uh, uh, een van de mensen die mij heeft geïnspireerd... tot, tot dit programma, zeg maar... Hmm. is Oele, ik moet het goed zeggen, Oele Broet... En dat is een, een noor. En een uh, noor die, uh, die zwaar, uh, uh, moet ik zeggen, uh, uh, be beïnvloed is door de Amerikaanse sterren... als uh, Donald Fagan, Steely Dan, Chicago, Black mm -hmm. Panetteers, mm -hmm. noem maar op. En uh, uh, ja, dus ik, ik hoorde een plaat van hem. En ik had nog nooit van die man gehoord. Echt kippenvel. Dan gaan we even naar luisteren. Dat nummer heet uh, Chains and Souls. En uh, uh, komt van het album Keep On Moving uit 2011. Luister even naar. Ongelooflijk. Een heel verhaal, hè? Het mm. gaat alle kanten kant op. Het is zo strak en zo goed gemusiceerd ook. En um, ja, ik, ik, ik raakte verliefd op die muziek van deze man. En ik wilde hem ook spreken. Dat vind ik altijd leuk. Dan, uh, dan probeer je iemand te pakken te krijgen. Heel moeilijk, want hij was bezig met zijn, uh, zijn Noorse tournee. Die gaat van start morgen. Maar toch nog even tijd om met me, met me te praten, heel kort. En uh, ja, we gingen alle kanten op in het gesprek. Of het heeft gezien om dat uit te zenden. Ik wil natuurlijk muziek uitzenden in het programma. He, de muziek moeten we draaien, mm. dus uh, we moeten het niet te lang maken. Maar ik vroeg hem, en daar was ik geïnteresseerd naar, naar zijn invloeden. Ik vroeg dus, ik zei, van, luister, als ik naar je muziek luister, dan hoor ik... Chicago, Bloods, and Tears, Donald Fagan, Steady Dan. Noem maar op, hè. Ik zeg, hoe, hoe, hoe kom je aan die, aan die invloeden allemaal? En daar vertelde hij uh, het volgende over. Heel mooi is dat. Er moet er wel wat komen. En uh, ja... Ja, wat is dit? Wat, ik, ik, ik, ik, zit te wachten, ik zit te wachten, maar uh, er, gebeurt, er gebeurt helemaal, of, uh, daar gebeurt helemaal niks. Uh, ik, heb, ik heb een interview. Uh, oh, wacht even. Ik zie, ik zie het al. Zie het, je het al? Ja, het gaat iets... Uh, ja, joh, weet je. Uh, weet voor mij ik, ook even een beetje Weet wat ik heel leuk vind? Nou, eigenlijk. wat dan? dat je het dat gewoon je vertelt. Effecten, really... uh, ja, ja, nee, weet je, want als er iets niet werkt, dan ja. moet ik het ter plekke oplossen als ja, een radio ja, meneer. Maar, maar, maar je vertelt het gewoon aan de, aan de luisteraar. Ja, tuurlijk, dat, vind dus. ik, dat vind ik echt uh, ja? Ja? Nou, spannende radio. Ah, spannende zeggen. radio. Ja, ik had het verkeerde bestandje, <laughs> had ik hier uh, te pakken. En ja. nu heb ik als het goed is, want je hoort hem al, het ja. goede mag, bestandje mag, mag, te pakken. Ga het nog een keer anders vertellen. De, anders zijn de mensen de draad kwijt. Ja, tuurlijk. Uh, ik sprak hem en toen hadden we het over de invloeden van hem. En toen zei ik van, nou, ik was Chicago ik hoor hele strakke blazers, bladzijntiers, Donald Vegen, Stilie, Dan Ik zeg hoe kom je aan al die al die al die invloeden in dat in dat in dat fjordeland van je, weet je? Dus uh, nou en dan gaf hij het volgende antwoord. That's another track that really surprised me because I'm I'm I'm a Bill Champlin fan for years. Uh, he, the Sons of Champlin, you know. I'm I'm 68, mm. so I've I've been around. I started in '76 as a music journalist for mm -hmm. Rock Music Magazine. So the thing is, uh, the, the guys that you that you, uh, That you like probably are are the mm -hmm. people that I like and, and and where does that interest come from? Because it's a bit of a Chicago blood sweat and tears Steely Dan all kinds mm -hmm. of uh, uh, uh, American American groups that they have an influence in you. Must sure. Be. Are we are we doing the interview right yeah, now? Yeah yeah yeah yeah we're doing it right now. Yeah cool yeah um well uh, those influences actually just go back to my upbringing because. um I grew up in a family that would travel around in Norway uh, singing, All right. primarily in churches. That, as we are, you know, based um, out of church, um, church going, and so um, when we would travel in Norway, and mm -hmm. I was a kid, yes, we would listen to music constantly in the car, All right. and um, even though I was like six, seven years old at the very beginning, yes we wouldn't listen that much to children's music but rather uh to uh, as you mentioned we would listen to chicago we would listen to toto obviously we would listen to gino manelli we would listen to sea wind yes. we would listen to donald fagan yes and we would listen to yeah a lot of different artists such as those yes. and then when the 80s started coming uh um when we started getting into the 80s yes. i Completely got into Mr. Mr. And right. also Nick Kershaw is a very important uh, okay. influence for me. Yeah. So there is a lot of um lot of influences that come from basically growing up, uh, as I did, basically. Nou, de, de, je hoort het, hè? hij heeft het uh, een heel mooi verhaal. Want hij, dus, hij behoorde dus tot een zanggroep van de familie, mm. maar het gezin was een, had een zanggroep. En dat waren kerkgangers. Dus ze bezochten heel vaak uh, uh, kerk om te zingen. Mm. En onderweg luisterden ze naar de radio. En toen kwamen al deze grote, grote namen voorbij. En dat was voor hem zijn grote inspiratie. En uh, zijn nieuwe album, dat is ook mooi, is net uit. Mm. Het uh, heet Sleepwalking Again. En uh, uh, een van de tracks die echt wel indruk maakt... Is, een, is voor het eerst dat hij echt een, een, echt een ballad heeft geschreven. En dat is een prachtig nummer. Het heet Wild City Sleeps. schitterend, Ja. Huh? ja. Echt uh, ja, zwaar onder de indruk. Het hele album is goed. Het Sleepwalking Again. Uh, hij is vorige week uitgekomen. Ja. Uh, het getuigt wel dat hij al een lange tijd bezig is met muziek. Want als jij zegt 2011. Ja. En dit is dan het meest recente materiaal. Ja. Ja, dan uh, heb je toch wel je voetsporen, denk ik, uh, afgedrukt in het Noorse muzieklandschap. Lijkt mij hoor. Maar... Zeker, maar dat, dat, dat, dat ontken ik ook niet. Alleen wij in Nederland hebben we niet echt van hem gehoord, denk ik. Ja. Laten we eerlijk zijn. Nou, ik, ik, we gaan draaien. Dat is ook een, iets heel grappigs. Uh -huh. Die man heet Le Flex. En zo, zo noemt hij zichzelf. Het is, een, het is een Engelsman. En hij draait eigenlijk, of hij, hij, hij maakt eigenlijk muziek die heel erg in de jaren tachtig past. En dan in de zin van de disco jaren 80. Je had die New Romantics. Mm. Al die jongens als dus Heaven 17 en dat soort, dat soort acts. Die gingen allemaal een beetje de, de disco kant op. Uh, maar ze hadden nog wel steeds die New Romantics stemmen. En dat heeft deze man ook. Moet je maar eens even luisteren naar het uh, nummer Sundown. So Je hoort er inderdaad uh, een beetje George Michael in terug, hè? Ja, dat zei ja, ja. Ja, ik, ja. Ik vind het heel prettig. Hij heeft een, hiervoor een, een album gemaakt. Nou, dat heb ik echt zo vaak gedraaid. Ik kwam ook heel hoog terecht op een uh, jaarlijst van meest gedraaide tracks van 2024. Dus uh, mensen zijn dan stapelgek van me geworden met die plaat. Nou, In ieder geval, we gaan iets uh, beluisteren uit Italië. Dat is ook uh, niet het meest voor de hand liggende land... Voor de muziek die ik mooi vind. Mm. Maar het is een beentje. Met een de, met de bijzondere naam: Tamashi Pyjama. En. Uh, <laughs> nou? Oh, de, ja. ja. En wacht even, sorry hoor. Een momentje. Want, uh, de, uh, want ik, ik, ik doe iets. Wat niet helemaal goed is. Maar goed, vertel verder. Maar, maar volgens mij start je hem goed in, hoor. Ja, weet ik. Maar uh, ik had hem al eerder ergens uh, klaar staan. Maar weet je, uh, dit is even uh, improviseren, De eerste uitzending. Ik, ik, Want, ik, uh, ik, ik, ik, weet, ik weet niet of ik het met jou blijf doen, hoor, op deze manier. Ja, ja het gaat wel goed komen. Ja, zeker. Ja, wel, okay. wel, wel, wel. Nou, dat is mooi. Maar goed. Nou, we gaan nog één keer proberen om het geluid te draaien. Hij heet. Uh, uh, hoe heet het? Tamashi Pyjama. En het is. Uh, hoe heet het nummer? Het nummer dus, ik, heet ik volgens mij Getaway. Zie je, dan ben ik ook een beetje de, de, de weg kwijt. maar jouw schuld, ja. <laughs> dus Getaway van uh, uh, uh, Tamachi Pyjama. Keep it closer, feeding the spire Time is running too fast, clovers into my chest I will let it flow into desire Into desire Scratching the surface, no matter what you think is right You should hit the floor and move your body, keep shaking off your head You never keep things light And never think what you say to keep you larger tonight, babe Moon is brighter tonight, the bed and the light I wanna take a breath and glow, or we'll never give up on this show Time is running too fast, glowers into my Uit Italië. Nou, je onderwijs... zou het bijna niet zeggen, dat dat uit Italië komt. Nee, goed hè? Nee, want als ik aan Italië denk, denk mm. ik aan die oude Italo-klassiekers. Ja. Maar dat uh, ging altijd uh, met, uh, met een bepaalde vorm van elektronica erin, als ik het uh, wel heb. Ja, daar hou ik ook van, hè, zoals je weet. Ja, maar dat is, maar dat is hier uh, totaal niet aan de orde. Nou, wel, er zit wel even, heel veel uh, elektronica erin. Dat wel, oké. Okay. Ja. Um, wat weet je dan nog meer over de, deze, deze persoon? Nou, deze persoon, het is niet een persoon, het is een band. Ja. Het is een uh, soort R&B-project. Het is onder leiding van een Italiaanse, Ecuadoriaanse zangeres. Die heet Caroline Passinetti. En uh, ja, de, de improviserende essentie van jazz... met elementen van hip hop en soul... En, Uitstapjes naar elektronica en Afrobeat. Het is, het is een heel pakketje, is het. Hmm. En, en uh, ik, ik, ik vond dit een. Deze hoorde toevallig bij de lichting van vannacht, donderdagavond, ja. 12 uur. Dan krijg ik weer een release radar opgestuurd met allemaal tracks van nummers die van mensen die ik waarschijnlijk helemaal niet ken... maar mm. die ik wel helemaal te gek vind. Nou, die krijg ik dan opgestuurd... en daar pluk ik dan uh, voortaan gewoon uh, ja, nummers uit... die uh, voor het programma bestemd zijn. Ja. Het mooie is, je hebt het vers van de pers... want deze hoorde bij die nieuwe lichting... die is dus vandaag uitgekomen, dit nummer. Ja. En uh, uh, ja, dan zie je ze al verschijnen op uh, YouTube... Ziet ze verschijnen op natuurlijk Spotify. Apple Music, ook belangrijk hè. Ik, ik, ik, ik vind het heel prettig om op die manier die muziek te consumeren. Ik heb het idee dat de muzikanten er niet zo om staan te springen. Hè, toch? Uh, die, die, vroeger was dat anders. Hè? Ja. De platen die werden verkocht en er, er ging geld naar de toe en de artiest. Maar dat is een beetje voorbij. Hè? Ja, uh, kijk, de tijd dat jij nog wel eens zei... en producer was bij volgens mij de Soul Show... Nee, ik, was, ik, was, ik maak het, uh, het nieuws. Je Zo maakte het nieuws? nieuws. Oké, okay. ja. dan had ik dat even verkeerd begrepen. Nee, nee maar ik produceerde niks. Ja, in, uh, nieuwtjes. En dan ging <laughs> ik. <laughs> ik woonde in Zandvoort toen al. Ja, maar dat is ook het vinyl tijdperk. En dat er dus ontzettend veel verkocht werd op dat, uh, dat gebied. En ja. dat de muzikant en eigenlijk ook de artiest er nog wat aan kon Overhouden. Ja, dat zei ik. En, ja, maar hoewel de vinyl... wel weer aan het, uh, aan het klimmen is. Hè? Ja, maar, ja, klimmen, maar dat is mondjesmaat, dat is voor de liefhebbers. Dat wordt niet, ik bedoel, dat zal nooit zo'n. Zal dat enorm... niet uh, voor de muziek die jij hier uh, laat horen? Is dat, nee. is, dat, is dat niet zo? Nee hoor, helemaal niet. Nee, dat is meer verdansmuziek, meer denk ja. ik ook. Hè? 12 inches, ik bedoel, ja, uh, dat is wel interessant. Maar ja. ik denk niet dat er nu opeens een enorme terugkeer naar de, de vinyl komt. Niet? Nee, de, ja, liefhebbers. Ja. Ja. Hoe zit het met jou? Uh, heb jij nog ergens een uh, nee. verdwaalde vinyl ergens nee. nog liggen in je nee, huis? Nee, ik heb wel, dat is wel grappig, ik heb nog wel mijn albums die gesigneerd zijn. Die heb ik allemaal bewaard. Van Elton John en Donald Fagan, en, uh, Brian Ferry, uh, Debbie Harry, uh, Iggy Pop. Dat vond ik leuk, om die te bewaren. Ja. Het hilarische verhaal van Iggy Pop... dat hij in de vingerplant uh, hing bij Advisor. Maar uh, ja. jij hebt hem ook zelf nog, uh, nog eens een keer... Uh, ergens geïnterviewd over Iggy Pop. Ik heb geïnterviewd. Ik heb met ja. hem gebokst. Gebokst, ja. Ja, voor de hitkranten vonden ze leuk. Dat hadden ze bedacht dat het leuk was... dat ik uh, ging boksen met Iggy Pop. Claudia van Heij ging het fotograferen. Het was echt heel raar, was het. Want... Uh... Hij stak de ene hand tussen, ging je hem slaan met zijn bokshandschoen. En zijn andere hand die stak hij in zijn broek. Zeker. Dat was echt een hele rare band. Dus ja. Dat wel, wel aardig. Maar was jij toen ook al eigenlijk.? Want we betrekken het ook weer even op het uh, programma. Maar was je toen eigenlijk ook al bezig om te proberen juist een beetje uh, die muziek uh, te vinden. en dat onder de aandacht te brengen bij bijvoorbeeld de lezers van de hitkrant? Ja, zeker. Maar ik, ik zat natuurlijk wel bij. Uh, bij uh, bij het simpele broertje van uh, Muziek aan het Oor. Dus uh, we hadden wel de goede albums en de goede singles... maar uh, het waren niet die besprekingen die, uh, die echt indruk maakten... zoals in Oor. Het was een beetje toch een beetje teeniebobber Bobber magazine. Ja. Moet jij dan ook getriggerd worden om iets waarvan je zegt... dit moet iedereen horen? Uh, en dan ook weer even terug naar het uh, verleden... Uh, maar dat is beperkt, hè? dat zei je net. Uh, Teeny Bob, uh, noem maar op. Was, dat nou, was er nou niet iets, iets in die, in die uh, lichting dat daar nou iets tussen zat... waar je denkt van, hé, hey, dat... Uh... Nou ja, we, we, wat ik zei, we, we spraken mm. dezelfde albums... alleen een beetje, beetje korter mm. en een beetje simpeler. en uh, ja Ik vond het altijd wel leuk. Mm. Om, uh, maar in die tijd was ik ook heel erg kritisch. Dat ben ik helemaal niet meer. Want als ik een album niks vind, dan schrijf ik er niet over vind ik ook onzin. Waarom, weet je? Ik bedoel, uh, ik, ik, ik vind het leuk om mooie dingen voor het voetlicht te brengen. Hm. Maar vroeger bij de hitkrant, toen, uh, ik was net, uh, weet je, kwam net kijken, arrogant, uh, noem maar op. Ja, ik heb vreselijke dingen geschreven. Ik heb, uh, ja, Clannet, ken je die groep nog? Ja, vroeger? zeker. die noemde ik een stel zingende borrelworsjes. <laughs> dat werd door de platenmaatschappij niet in dank afgenomen. Ik weet dan wel dat de, de, de, de plaat van, de eerste plaat van Vanessa, ja. de Nederlandse zangeres die, uh, die heb ik ook helemaal uh, in de pan gehakt. Ja, nog. En, en toen kreeg ik, dat vond ik echt wel zo strak, toen kreeg ik dus een, een envelop een paar dagen later. Handschrift van uh, Vanessa. Ik maakte het open en ik, ik, ik deed het papiertje open. En er stond: Beste Mick, dank je wel voor de prachtige recensie, Vanessa. En waar had ze het op geschreven? Op een stukje toiletpapier. Oh ja. De voetbalklasse. De gaaf. Maar goed, dat was de tijd dat ik nogal. Uh, Weer barstig kon zijn als het op muziek aankwam. Ja. Hoe is, dat is nu wel veranderd, want als ik het nu hoor, zit daar een bepaalde vorm van rust. En, uh, nou ook, ja, ik, ik, hou ook, ik hou ook van, van heel heftige dansmuziek. Hè? Ja. En uh, dat vind ik ook wel mooi, maar daar is het programma niet voor. Ik vind nee. het juist leuk om, om de, de singer-songwriters, de, de mensen die een, een, een verhaaltje vertellen en een liedje vertellen op een hele funky, lekker, soulful, sexy manier. Dat ja. vind ik prettig. Ja. En dat het ook nog heel erg muzikaal is, is ook te gek natuurlijk. Ja, uh, nu hebben we uh, al dingen gehoord vanuit Noorwegen met ja. Oele Oeleboroet. Um, en dan kijk ik ook even verder in het uh, lijstje met uh, Tamashi Pijama, die, uh, die ja, we net hebben ja, gedraaid. Ja. En uh, Le Flex met Sundown. Ja, maar we gaan nu, als het kan, mm. gaan we nu naar Ralph Gom. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat is wel de bedoeling. Ja. Uh, maar dan zit daar natuurlijk ook een uh, verhaal bij... Uh, van hoe jij uh, bijvoorbeeld uh, daar aangekomen bent. Want dat, ja. uh, dat vind ik dan ook wel even interessant om te ja, weten. De heer Rolf Kahn, dat is, dat is een, een, een, een DJ uit Duitsland. Mm -hmm. Een producer, een, een, een pionier. Hij, uh, hij ziet er ook best wel oud uit, moet ik zeggen. Mm -hmm. Je zou niet zeggen van dit is een house producer. Uh, hij is uh, verhuisd naar uh, Zuid-Afrika... Mm -hmm. En daar heeft hij heel veel vocale groepen ontdekt. En met zijn dansmuziek uh, uh, uh, probeert hij die afro-touch uh, uh, een beetje naar ze toe te trekken. En wat ik heel knap vind, is dat het vaak lastig is om heel goed met dansmuziek... de vokalen en de muziek gewoon ongeveer zo te in elkaar over te laten vloeien... dat het één geheel wordt. En dat heeft deze man uh, op dit nummer uh, echt fantastisch gedaan. Ik krijgt ook een backing van een Afrikaanse zangeres. En je moet hem eventjes luisteren, want dit is uh, Balea. Het is echt helemaal geweldig. Ja, dat is heel grappig, hè? Mooie plaat, geremixed door Nick Muir. Is een goede vriend van me. Samen met John Dickwiet vormt hij Bedrock. Dat is een, uh, ja, die hebben in de, zeg maar een bekende film. Oh. Die heet uh, Trainspotting. Ja. En in die film uh, zit een belangrijke scène in de discotheek. En dan hoor je een nummer, het heet For What You Dream Of. Dat is een nummer van Nick Muir en John Dickwied. Heel, heel beroemd. En het grappige, hij is, uh, hij is ook al wat ouder... Uh, Nick, en uh, hij was uh, toetsenist uh, in de band van Johnny Holiday. Uh, Franse zanger, bekende Franse zanger. En het is echt een muzikale jongen dus. Het is niet een man die alleen maar met, uh, met computers werkt. Maar ook echt met, uh, met echte instrumenten. En, uh, en doet dat fantastisch goed. Um, ja, we zijn bijna aan het einde. Zo ja, we hebben nog, uh, nog uh, even kijken. Acht minuten nog. Wow. Dus. Nou, dan hebben we, in ieder geval, kijk, het is wel leuk om natuurlijk te eindigen met iets met van Oele. Oele. Hè? I ja. Iets moois bedoelen. Ja. Van het nieuwe album uh, hè, Sleepwalking Again. Maar nu even een Amerikaanse saxofonist. Mm. En je hoort hem niet spelen. <laughs> je hoort hem nauwelijks spelen. Want hij heeft een, een, twee vocalisten uh, naar de studio gehaald. En ze hebben iets heel moois gemaakt. Met ook een hele mooie titel: ook, Downpour of Beauty. But I'm still Okay. Er al, dus. Oké. Okay. Uh, want ja, we, hebben er, we hebben er nog één, hè? geloof ik, toch? Nog? Ja, we, we hebben er nog één. Ik, ik vond het leuk, Jaap. Ik, uh, de eerste keer. altijd, het, al het begin is moeilijk natuurlijk. Dat is het zeker, want je uh, weet het uh, maar nooit. Uh, we hadden eigenlijk iets te weinig tracks. Uh, tracks, toch? Ja. Ik dacht dat we heel veel, veel gingen praten. Dit is Oele weer van het nieuwe huh? album uh, Sleepwalking Again. The, The Fatted Man. The Fatted Man. Tot volgende week. Dag.